De onverwachte ontmoeting. Oh, hij jongens, ga je in watteltje mijn hoofd weg. jongen, is laat is ons toch niet zo in de spanning ja. zitten, wat heb je nou? Nou, hier, schipper, kijk u dan zelf maar. Is dit soms niks? Oh. Een goudstuk? Ja. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Nou, dat doet je weer eens goud waard, schipper. Hoe komt het in het weer verzuimd? Ja, hoe? Ja, right. Nou ja, hoe dan ook. Het begin is er. Eén goudstuk hebben we. Ja, ja, ja, ja. En één is twee, Schipper. Hier heb ik er nog een. Het gaat goed, jongens. Een voorproefje van wat ons te wachten staat. Hey, Schipper, zal ik meteen nog eens duiken? Geen sprake van. De klok, mannen? Ja. Ik ga, ja, ik ga naar beneden. Ja, goed. Gedaan. En jullie terug, hè? We hebben een goede plek gevonden. Ja, ja mannen. Jullie helpen met de klok. Ja? Jan gaat met de andere hengelen. Ik ze. heb wel zin in een badsootje. Ah, hey. Het aard is goed. We halen ons ruim vandaag vol, wat ik jullie zeg. Zal ik de panden maar vast op het vuur zetten? He? Ja, dat is een goed idee. Ik heb uit. Help eens even trekken. Ja, ja, Het is voor het vrachtje wel. We zullen de lijn even door een blokje scheren, ha? Ja. ja. Zo. Oh. Oh, Zo ja. zal het makkelijker gaan. Ja. Trekken, Gokkie. Ja. Gelijkwater. Ja. Ja. ja, ja, ja, ja, het gaat goed. goed. Hij komt. Nou, ja. Ik ben benieuwd wat er komt als, als ja. dat weer is. Dan zit er op zijn minst lood in. Stop, stop. Even kijken, mannen. Ja, ja, ja. ja. Er komt wat boven water. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Maar wat is het? Het is een tik onder het vuil. Dan nou, vooruit hem maar we weer. Ja, allright, Eén, twee. Heen, twee. Heen, heen, Eén, twee. Eén, twee. En de laatste. Stop. Ja. Zo is het genoeg. Zakken ja, zak mij. Nou, hé. Zeg, er is nog niet veel bijzonders. Dat is nog niet eens goed voor de soep. Niet zo toch kokkie. We zullen het eerst eens schoonmaken. Het lijkt ja. niet wel een kast, ja? ja. Een servieskast, ja. Ja. E, Er Daar ja. zit glazen deurtjes in. Sla dat ruikje er wel uit, ja. ja. Zal ik eens kijken wat er nou in is? Nee, nee, nee, wacht, dat doe ik. Hé, hey, wacht, pas op je handen. Geen nood, kok. Pas goed op mezelf. Ja, niet ja, is ik zo zo. Net van die een Pak aan, een schaaltje. Krijg het buile handen. Hier, nog één. Nog één, weet je wel. Morgen krijg ze de gebakken teun. Het is allemaal tinnen rommel, dat is toch niks waard? We zullen het toch maar naar jou brengen, hoor. Nou, wat mij betreft gooien we het meteen weer overvoerd. Niks ervan. Kom Kom mee. Ja, wat hebben jullie daar, hè? Ah, aanvulling voor de servieskastuur. Tin rommel. Ja, ik weet niet of het wat waard is, ja maar... Uh... Ja, is gelijk, hè. Nou, het lijkt me de moeite van het opbergen waard. Het lijkt me geen tin. Wat dan? Zilver. Zilver. Let op de zandloper, Jan. De schipper moet zo naar boven. Ja, nog even iets volhouden, mensen. Ja, er zit beweging in. Ja, als dit een gevulde geldkist is, Schipper, dan zijn we gelijk boven Pampers. Niet te vroeg juichen, Janus. Nee. Stop eens even. Ik geloof dat ik wat zie. Ja, ja. ja. ja. Draai voorzichtig door, mannen. Zo, maar jongen, wat een er mee. Het is een kanon, mannen. Voorzichtig, dat mogen we niet verspelen. Wij de grappel heel voorzichtig binnenboord. Zo. Ja, ja. En nou zakken maar. Ja. Nog meer. Hij komt. Nog meer. Oh. oh. Mensen, dat zijn honderd kanonnen. Speel goed dingetjes bij, schipper. Ja, kijk eens hier, schipper. Er staat wat op. Ja, werkelijk t o l -P. Toledo? Nee, en hier staat nog meer, Schipper. Maar ik kan die Brabalinka niet lezen. Maar even kijken. Uh, nee, nee, dat kan ik ook niet lezen. Zeker dus Spaans of Latijn. Hé, hey, maar, maar dit. Ja, dit kan ik wel lezen. Santa Maria de la Rosa. Dat is het vieze admiraalschip? schip. Mannen, we liggen al boven het belangrijkste schip van de hele armada. Oh, oh. Daarom hebben we vandaag zo'n rijke buit boven gebracht. Gouwe kaarten, zilveren schalen en een enorm kanon en ook zo meteen een en ander. Maar uh, het is genoeg, zo we zoeken het ruime slop op. Oh schipper, mag ik niet nog één keertje duiken? Nee, vandaag niet en morgen niet, nooit. We gaan naar huis, mannen. Jullie dubbele gaasje is vriend. Hij ja. is de zeiler. Ja. Lekker zit hè, Tijmer? Nou, heerlijk, schipper. Zo zit je op de top van de golf, en en kan je heel ver zien. En in het volgende ogenblik kijk je in een dal tegen bergen op. Hé, hey, de hoop doet het prachtig, hè. Ja, het is een best schip... Hoe zou het nou met deze noordenwind op de Ierse kust zijn? Niet zo best, denk ik. Dat zal wel een geweldige branding zijn. We zijn op tijd vertrokken. Ja. Kijk, bij hem weer. Wie bedoelt u? Ik zie niemand. Dat schip daar. Ik heb hem al een poosje in de gaten. Let op, dadelijk komt hij weer tevoorschijn. Hij zit nou achter die hoge golf? Ja, kijk, daar is hij. Vlak in het zuidwesten. Het De wacht heeft hem ook gezien. Ik zie nog steeds niets. Ik heb nog maar even geduld. Straks is hij wel duidelijker te zien. Hij voelt net als wij naar het kanaal. Alleen zit hij wat dieper in zee. Waar waar, waar die snuiter vandaan komt. Ja, misschien ook uit Ierland, hè, net als wij? Vreemd dat we hem dan niet al eerder hebben ontmoet. Waarom vreemd? Vertrouwt u hem niet? Nou, vertrouwen, vertrouwen. Je moet nou eenmaal met alles rekening houden. Denkt u eh, dat het een dankerke kaper is? Krijg je het al benauwd, jongen? Zie? Huh? Ja, wacht ja, daar. Dan nou zie ik hem. Oh, maar die is nog een heel eind weg. Door afstand betekent niet veel. Als hij wil, loopt hij ons binnen natuurlijk voor de broek. Hij ah, voert net zoveel zeil als bij hem. Nou, we kunnen toch meer zeil gaan voeren en hem zo ontlopen? Oh, dat is heel gemakkelijk. Maar we zullen het voorlopig maar niet doen. Laat hem gerust wat dichterbij komen. Ik wil wel weer eens een ander gezicht zien. Jij niet? Nou, ik weet niet, hè. Dat hangt van het gezicht af. Het is geen grote wel. Zoiets als uh, wij. Ja, groter is hij niet. Uh, iets te zien, schipper. Ja, ja. In het zuidwesten houden ze ons gezelschap. Nou, oh, dat heb ik vanmorgen ook al gedacht. Ja, vreemd. Wij zijn wezen vissen... Zou hij het nou willen proberen? Nou, dan gaat hij precies de verkeerde kant uit. Gelijk heb je, brauwse. Maar als hij van plan is ze net er bij ons aan boord uit te gooien, zou hij een bak bakzoontje kunnen van. Denkt u dan ook dat het een kaper is? Dat ook? Ja, ik vertrouw hem ook niet helemaal, ja. Hou hem goed in de gaten. Mm -hmm. Als hij dichterbij komt, roep me dan. Mm -hmm. Ga mee, Tijmer, dan zullen we nog eens proberen die vermalen kist open te krijgen. Eh, Succes ja. met die operatie, Schipper. Ik ben op een keer Dit Het is toch een fantastisch kip, hé? Hij gaat er goed van langs. Ja, yeah. snap jij nou waarom die oude onze nieuw bramzeil laat aanslaan? We lopen toch een mooi gangetje. Nou, ja, we willen zeker gauw thuis zijn. Ja, licht. We mochten eens kapers opduiken. <laughs> die komen het slechte treffen. Er is hier genoeg te halen. <laughs> Ik ben toch zo benieuwd. Wat er in die kist zit die de oude niet open kan ja, maar, krijgen, hè? niet open kan krijgen. Maar waarom laat hij mij dat dan niet doen? Zo'n karwei zal dat dan niet zijn. Nou, stel het voor, Janus. Het weer houdt je best, mannen. Met deze wind zijn we gauw in horen. Nou, laat maar lekker wij hoor. Hier op de open zee hebben we niks te vrezen. Roep geen haring, voor je ze het net hebt Teun. We zijn nog niet thuis. Heb je ons kennis gemaakt met de duinkerkers? Ah, wat zou dat met zo'n skip, joh? De hoop is iedere keer te snel. Ik zal anders blij zijn als we een horen en het hoofd leren. Die daar bijvoorbeeld. Betrouw ik voor geen duit. Janus! Ja? Janus, in de kajuit komen. Een gereedschap meenemen, heb je zicht gezegd. Ik kom er al aan. Het enige wat gemakkelijk openging was dit deksel. Maar de bodem van de ruimte eronder is niet de bodem van de kist. Kijk maar. Dit is misschien 15 centimeter en de kist is ruim 60. Ja. Daaronder moet ook nog wat zitten. Ja, ja. Ja, dat is wel duidelijk. Er moet toch een manier zijn om die kist verder te openen. Maar hoe? Ja, openbreken kan altijd, Schipper. Maar dan gaat het mooie loofwerk eraan, hoor. Als we de bodem er nou eens uitzagen. Nou, dat is wel jammer van de kist, hè. Maar natuurlijk, het is een idee. Ga je gang. ja. En dan zullen we eerst een paar gaatjes boren, Skipper, om de Schrockshaag te door te kunnen steken. Zie <lacht> jongens, Skipper, er we zullen wel gauw mopperen in bewaard worden. De binnenkant is met koper beslagen. Voor de scheepsbeschuit maken ze een omslag niet. Nee, dat denk ik ook niet. Wat nou? We zullen er een vuil bij halen, Skipper. Zouden ze nou zo'n dure kist hebben gemaakt om er niks in te bewaren? Dat kan ik toch niet geloven, Schipper? Kijk eens hier, een klein keertje. Zal ik het breekijzer erin zetten, Schipper? Het is jammer van de kist, maar het zal wel moeten. Houdt u de kist dan goed vast, Schipper? Zo, zo, zo zal die wel open moeten. Ja, ja, het gaat, Janus. Mooi. De voorwand wijkt. Kijk eens. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes laadjes. Zie je wel? Ja, ja, ja, schipper. Wat zit erin? Schipper, schipper, hij komt. Wat, wie komt? De kapper, schipper, de kapper! Kapper! vlug Janus, naar boven. Dit zoeken we later wel uit. Ja, goed. Ik... Jij neemt het grootste kanon voor je rekening. Jan zult met koffie voor de twee op de achterdekken. En Janus neemt de vierde. Wat wil hij, Jaap? Nou, niet voor goed. Toen wij zei bij bijzitten, heeft hij precies hetzelfde gedaan. Hij komt steeds dichter naar ons toe, hoor. Ja, ik zie het. Hij heeft zijn koers verlegd. Zuid-zuidoost, zou ik zeggen. Als hij zo doorvaart, dan schat ik dat hij ons binnen het half uur voor de boeg loopt. Ik denk dat hij ons al lang in de gaten houdt. Misschien wel al van de eerste water af. Daartussen die rotsen durfden die, die ons niet te volgen. Maar nou neemt hij zijn kans waard. Je kan gelijk hebben, ja. Wacht eens, hij hijst er wacht? Ah, dan zullen we het gauw weten. <laughs> maar voor mij is het mis. Hij heeft trek in onze vette hart, schipper. Een terug. Hoe is het mogelijk? Zo ver om den We zullen hem rauwe horen zitten te Juttepeer in zijn trolingspijt is gebeurd. Nog niet schieten, mannen. Afwachten wat er gebeuren gaat. Pas maar op, Jan. Het is een sterke jongen. Moet je die kerels in het wand zien klimmen? Hebben minstens vijfmaal zoveel volk aan boord als wij? Wat zou dat? We zullen ze laten zien dat we die bang zijn. Het wordt menens, mannen. Ja. Ja. Zullen we ze laten zien dat wij het beter kennen, schipper? Ja, tuin. Vuur. Nou, hoe is even voor Holland? Daar gaat hij. Ja, ja, goed zo, jou, Hij is raak. Ja, geef hem nog een boeien. Ja, ze komen daarbij Schipper. We moeten afstand houden. Ja, geef meer bakboord, Jaap. Ons geschut raakt toch verder dan dat van hem. Ja, maar dat zal hij niet lukken. Ze zetten me in zelf. Konden wij dat ook maar doen. Kijk, dat kost me veel te En onze lieve Zuidschipper. Ja, we raken daar in bij. Hij zijt ons de pas aan. Dat mag niet gebeuren. Geef nog meer bakken. Ja, we moeten hem op afstand houden. Die kerel met dat baaien hemd, de zeker, de kapitein. Kijk, hem eens de keer gaan. Geef hem er bal Maar goed Schipper. ik zal die kerel kapitein eens een lesje geven. Twee we lopen iets van hem weg, ja? Deze goede houden, dat is een goeie. Ja, ja. Ik schiet hem terug, dus het is tijd. Dat zal hem slecht maken, Schipper. Hij is een oer kwijt. Hij drijft aan. We zijn gered. We zijn gered. Niet meer vuren, mannen. Hij is stuurloos. Hij moet gevierd worden. Dat zullen we doen. Ja, binnen het uur wil ik alles aan boord hebben. Denk eraan, binnen het uur. Yes, sir, ik zal ervoor zorgen. Ja. Binnen het uur hebt u een nieuwe bezauwsmast, nieuwe dekdelen, touwen en katrol aan boord. Alleen, alleen dat roer. U zult begrijpen, sir, dat ik dat niet in voorraad heb. Ja, dat zou dat? Het zal ongeveer een dag duren voor ik dat klaar heb. Een dag? Een dag. Nou ja, man, ben je gek geworden? Ik kan geen dag op dat roer wachten. Vannacht nog moet ik klaar zijn. Morgen bij het krieken van de dag moet ik varen. Het spijt me, sir, daar kan ik niet voor zorgen. U kunt het ergens anders proberen. Nee, nee, nee, nee. Ik koop nergens anders dan bij u. U moet het leveren. Ik zal er goed voor betalen. Kan me eens helemaal kost. Ik moet voor morgenochtend een nieuwe roer hebben. Zeg het prijs maar. 25, 30, 50, pond. Zeg het maar. Ik zal het Hoor je nee, dat, Jan. Wat schip, Hoor je niet wat die luidruchtige klant allemaal hebben moet? Ik heb er niet veel van verstaan. Nee. Oh, en ik heb er geen woord van begrepen. Maar drukte heb je? Die drukte schopper heeft nota bene een bezaamsmast... ...nieuwe dekdelen, touwen, takels en een roer nodig. Nou, dan heeft hij nogal wat heen opgelopen. Weet jij wie het volgens mij is? Geen idee. Het is niemand anders dan die Turkse kaperkapitein. Nou, ik denk dat u zich vergist... Hij lijkt niks op die Turk. Nou, in een ander pakje lijkt een beer een heer, Jan. De skipper kan best gelijk hebben. Ik heb gelijk. Stil, wat zegt hij nou? Ik zei al, geld is geen bezwaar. Ik moet dat nieuwe roer hebben. Het mijne heb ik in een zware storm verspeeld. In al stuk geslagen. Vier kostbare dagen heb ik moeten martelen om de haven van Plummers te bereiken. Ik kan niet nog eens een dag wachten. Zeg uw prijs, Mr. Williams. Ik betaal hem. Goed, over twee uur zijn de nodige timmerlieden met hout bij u aan boord. Deze nacht krijgt u uw nieuwe roer. En het kost u vijftig pond. Akkoor, vijftig pond. Hier zijn ze. Ik reken op u, meneer Williams. Nou, is die het of is die het niet? Ja, ja ik weet het niet. Hij had het wel over een nieuw roer. Een nieuw roer, oh, ja. En dat is er niet in de storm kwijtgeraakt, maar dat heb jij weggeschoten, teun. Het is een mannen. Allemaal... Voor een Turk spreekt hij wel erg vlot Engels, Ik Schik dat we dat schip niet hebben zien binnenlopen. Dat hebben we wel, Jan. Wel? Ja. Dat schip dat na de middag dicht bij zee plaats nam. Dat is het. We hebben hem zo toegetakeld dat hij zich niet tussen de anderen durfde vertonen. Anders had hij nooit wel een ander plaatsje gezocht. Er was nog plaats genoeg. U hebt gelijk, Schipper. Zo lekker legt hij daar niet. Maar wat nou? Zullen we gelijk maar met hem afrekenen? Nee, we zullen onze handen niet aan hem vuil maken. We zullen de andere Hollanders die hier liggen inlichten. Vannacht heeft hij zijn handen vol aan de reparaties en zal hij zich wel koest houden. Maar mocht hij toch wat in zijn schild voeren, dan zal één alarmschot genoeg zijn om alle Hollandse matrozen in touw te brengen. Kom mee mannen, naar boord. Jullie jullie nog niet meer die bestanders klaar. Opschieten Hé! Hey, Pasco. Ga je dat er niet hè? Kom hier. Ik kom je graag op je kop tikken. Ja, kaptein? Herop dan, dat schal werken, hè? Allee, dat heb ik een Ik kan werken. Ja, kaptein? Nou, begin je haast. Moet ik je een beetje helpen? Nee, kaptein? Opschieten dan. Ja, kaptein? Ik vind dat die schattel zit in de grond heeft geboord. Dan moet ik helpen om nog langer gevangen te zitten. Opschieten! Doorwerken! Gaas, kop! Ah, oh, vent. Ja, kaptein? Hé, hey, hey, kaaskop! Ja? Ben jij een Hollander? Ja, wat zou dat? Ik ook. Jij ook? Ja. Ik, ik heb je nooit eerder gezien. Dat klopt. Ik heb altijd onder in het schip gezeten. Boven mocht ik niet komen. En, nou wel! Ja, natuurlijk. De moet er worden hersteld. Van oh, je werk heb ik geschreven. Kom maar hier, hè. Werken! Hoe lang zit jij al op deze schuit? Al acht jaar. Ik heb gewoon schoon genoeg om. Acht jaar? Ik ben hier nog maar een klein jaartje, maar ik ben het nou al zat. Ik heb tijd er meer. Allee, ga al je werk, hè? Dan moet ik wil je de gebruiken. Ops, Er uh, liggen hier heel wat schepen, hè? Ja, waar dat ik op een van die anderen zat. Er, er liggen Hollanders ook. Zeg, kun jij goed zwemmen? Uh, behoorlijk, zo. Op nog geen 500 meter. ligt een groot Hollandse wil je daarheen zwemmen? Ja, dat lukt nooit. Nou zeg ik je voor de laatste keer en niet praten. Hè. Anders leg ik de zweep erover. Ik zou die vent op zijn gezicht willen timmeren. Maar... Ik doe graag mee. Zeg, waar je aan boord komen? Ter ja, ongeluk over boord vallen? En dat er dan heen zwemmen? Ja, dat schieten ze ons. In het donker hebben ze weinig kans om te raken en wie niet vaak, wie niet wint. Goed, ik ga mee. Geen tijd, ja. Goed, anders Ze moeten denken dat we druk bezig zijn. zijn. Want als ze aardig krijgen, wordt onze kans kleiner. Oh, lieve, hij heeft er voor je weer geld gekozen, hè? Je ja, raaien ook. Er is nog meer te doen. Wacht wordt onze kans. Let op, hè. dan gaat het gebeuren. Je stroomt er direct na. Ja, ik volg je. Goed. Nu, spring. Man overboord! Man overboord! Wie is het? De Hollanders. De kastopper. Rijp ze mannen. Laat ze niet komen in de sloepen. Daar zullen ze maar zeker. <hazul> oh, oh, oh, oh! Meneer, hebben hebben ze je geraakt? Linkerarm. Hm. Ik, zal, ik, zal, ik zal het niet halen. Bartje, ga jij maar alleen verder? Nee, nee ik, ik laat je niet alleen. Zonder jou had ik het nooit gedurfd. Ste, steun maar erbij ik, ik trek je wel mee. Ik, ik kan niet. Verder. Ik kon hem nou. halen, maar geen voet ga, ga jij dan alleen verder? Wat komen jullie, wat komen jullie door mij? Uh, niks ervan. Voorhouden. Ze er schiet al aardig op. Misschien komen ze ons wel helpen. Ze hebben natuurlijk ook dat schap gehoord. Hey, hey maat. Maat, wat. Hey, wat ze zeggen is wat. Voorhouden. Hé, hey, maar zeg je, zeg je niks? Uh, Oh, je me niet? Hé. Hey. Ja, ja, ja, ja. ze, ze hebben ons al gehoord, hè? Ja, Hé, ze, zeg nou eens wat. Help. Help! Help! Help! Ik hoor iets in het water schippen. Net of driemand iemand aan kan zwemmen. Ik hoor niks. Nou, en toch heb ik duidelijk... Hoor, er is het weer. Hij heeft gelijk, schipper. Ja, nou hoor ik het ook. Zouden ze zo ons zwemmen... Help. De... Help! Help! Help! Oh, die man is in nood, Wie? Stil, stil, niet roepen. Dat kan een list zijn. Laat hem eerst maar dichterbij komen. Help! Help! Help! Help! Die man verdriet schipper. Kunnen we hem toch niet zo laten verdrinken? Nee, natuurlijk niet. Lantaarns meenemen. Snel in de sloep, mannen. Ja. Zeg, zeg, sinds wanneer klopt jij niet meer als je binnenkomt? Oh ja, neem me niet fout, Schipper, maar, maar ik ben ook zo opgewonden. Zo, waarvan dan wel? Nou, weet je wie die jongste matroos is die we gered hebben? Nee, hoe zou ik? Hij heeft nog geen woord gezegd. Nee, maar nou wel. En wist niet wat ik hoorde, dat hij bij ons aan boord was. Nou, maar wie dan wel? Cijfer, Schipper. Cijfer Verlenerts. Cijfer Verlenerts? Ja. Dat is ongelooflijk. En die andere, is dat Hannesons? Nee, hij uh, weet niet wie dat is, maar het is wel een Hollander. Kijfer, het voelt je best. Wacht hier komen om alles te vertellen? Ja, dat is goed. Oh, wacht eens, ik loop wel even mee. Dan kan ik meteen even naar die andere drenkeling kijken. Hoe is het daarmee? Hoe maar, het met je maatst, Kijfer. Ik geloof iets beter, Stuur. Ik had nooit gedacht dat die er nog bovenop zou komen. Het moet een ijzersterke kerel zijn. Ja, dat is zeker, Schipper. Anders had hij het nooit zo lang op die kaper uitgehouden. Oh, hij wordt wakker geloof ik. ik. Ik ben benieuwd of die me zal herkennen. Ja, wij ook. En ik zou nou eindelijk wel eens willen weten wie het is en waar hij vandaan komt. Ja, ah. Ja, het is vreemd schipper, maar ik heb steeds het idee dat ik hem al eerder heb gezien. Zo, hm. heb je soms met hem gevaren? Uh, misschien, je gezicht herinnert me aan een oude bekende. Een oude bekende? Ja, ja maar dat is haast niet mogelijk. Want die heb ik in twee jaar uh, gezien. Ja, dat moet wel, want er was al acht jaar op die kaper. In hè? acht jaar kan een mens erg veranderen, Jaap. Ja, tuurlijk, maar uh, acht jaar, zeg je, dan, dan ja. zou het kunnen. Wat zou kunnen? Ja, de, de stuur denkt dat hij mijn maat kent. Werkelijk? Ja, ja. Hij doet me sterk aan oude bekenden, denk ik, Tuin. Heb ik hem ook gekend? Uh, uh, Stil, hij wordt wakker. Ja. Uh, maar uh, later. Stoen, uh, hij zegt wat. Water. wij water, schipper. Zal ik hem een beetje geven? Ik heb zo'n dorst. Water. Nou, uh, vooruit, Pateunen, geef me wat, maar niet te veel. Uh, Hier, maat. Denk hey. maar. <laughs> Dank je. Waar ben ik? Op een Hollandse schuitmaat. maat. Hey, maatje. Ben je daar? kom Gelukkig. Jij herkent me. Dan gaat het goed. Hoe is het? Hoe is het met jou? Mm. He? Ik, ik, had, ik had nooit gedacht. Rustig blijven liggen, vriend. Ze hebben je lelijk toegetakeld. Dat komt wel weer. Uh -oh. Dat komt wel weer terecht. Ja. Waar komen jullie vandaan? Uit Uithoren. Blijf liggen, maat. Denk aan je arm. Uithoren. Uit... Uit hoe, hoe is dat mogelijk? Daar, Daar kom ik ook vandaan. Ben je het dan toch, Jacob? Jacob? Ja, ja. Wie, wie ben jij? Jaap Willems. Jaap Willems. Hoe is, is het mogelijk? Jacob? Jacob? Benoem je Jacob Tijmens? Wie is het? Jacob Tijmens. Uit de Gelderse in Horen. Hoe is het met Maartje? Ja. Toen we uit Hoorn vertrokken, stond ze kerm gezond op het hoofd. Op het hoofd? Was Tijmer bij haar? He? He? <coughs> ja. Uh, waarom, waarom zeggen jullie nou niets? He? Is er wat met hem? Nee, nee, uh, dat is... Uh, uh, nou, uh, uh, uh, uh, blijf liggen. Uh, ja, waarom, uh, waarom doen jullie dan, dan zo vreemd? Hij uh, uh, vaart, Jacob. vraagt hij? Yeah. Vond maatje dat goed? Nou ja, gemakkelijk ging het niet. Tijmen moest eerst het dochtertje van de skipper uit het water halen voordat... Nou, hè. laten we je toch nog eens goed bekijken, jongen. Laten we jou eens goed bekijken. E. Eh? <laughs> wat ben ik blij dat ik jou hier terug zie. Jonge, ja. Jongen, jongen, jongen, jongen. Hoe is dat mogelijk? En, en, wat zal moeder blij zijn, vader. Oh, de Gelderse steeg zal te klein zijn. Denk je ook niet? Vast wel, jongen, vast wel. E. <laughs> dat ik dit nog mag beleven. Wie had dat kunnen denken? Oh, nee. Het is onbegrijpelijk zo snel als jij opknapt. Sterk ben ik altijd geweest, schepper. Anders had ik de ellende van de afgelopen jaren nooit overleefd. Vertel er eens wat van, vader. Later, jongen, later. Veel moois is het niet. Maar ik heb het allemaal overleefd. En ik denk dat ik dit ook wel weer te boven kom. Voor ik geschikt ben voor het oude mannenhuis. Nou, daar heb je nog wel dertig jaar de tijd voor. En dan nog niet. Of mijn naam is geen Jacobs. Jullie hebben geluisterd naar het vierde en laatste deel van Tijnen Jacobs en de Zee. Een vervolghoorspel voor de jeugd, geregisseerd door Wim Paul.